Dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Fruit Radio. Leuk om te luisteren. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met Dennis Oosterwaal en Jurgen Koopmans. En mijn naam is Johan Jongepier. We hebben natuurlijk een hele spannende week achter de rug. Met dat uh, ransomware-virus, waar wij natuurlijk helemaal geen last van hebben gehad. Hè? Allemaal Linux-gebruikers, neem ik aan. <laughs> nou, dat nee hoor. Ja, oké. Okay. <laughs> maar <geen afstand>. last <laughs> Ik heb Windows, ik heb nog wel uh, maatregelen genomen, waardoor, uh, waardoor ik nu helemaal veilig ben. Ah, nou jongens. Je hebt gewoon Windows eraf geflikkerd en Linux erop gezet. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar je kunt in instellingen, kun je een bepaald iets uitzetten en dan, uh, dan ben je helemaal veilig. Ja,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 Uh, 122 en 117, ja. Goed, ja, en uh, wat heeft de Bitcoin deze week gedaan? Ja, uh, Bitcoin uh, staat op dit moment op, uh, 12, op 1827 dollar, dat is in euro's. 1640. Oh, nee, maar zo... is uh, 1661, hoor. Zeg maar. Oh, oké, okay. nou, ik zit live op uh, CoinMarketCap. Oh ja, ik zit bij uh, Bitcoin Spot. Ah, misschien wel. <laughs> Daar is een ja, andere. Op de week zie de prijs van Bitcoin eigenlijk wel hoger om lager gaan. Uh, oh, ja, wel iets hoger dan, uh, dan een week geleden, dus, uh... Oh, ja, ja, hoogste punt was geloof ik. Uh, bij, in ieder geval bij Bitcoin Spot heeft hij deze week op, op 1721 gestaan. Ja, het laagste punt was uh, 1485. Dat is wel een mooi inkommomentje, want uh, dan was hij nu 200 euro's hoger geweest. Ja, ja. ja verder uh, zijn er nog. Uh, kijk, er, uh, Ripple, andere cryptocurrency, die is afgelopen tijd heel erg sterk uh, gestegen. In de afgelopen 24 uur 20%, maar ook in de afgelopen week is die meer dan verdubbeld. Van 19 dollarcent cent naar, eh, uh, Bijna 40. Okay. Ja, ook over de afgelopen maand en de afgelopen drie maanden is er een flinke stijging. De bitcoin en totale marktwaarde van alle cryptocurrency is de bitcoin geslonken van...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 Het laagste percentage uh, ooit en voor het eerst onder de 50%. Maar, uh, ja. Ja. maar de Bitcoin zelf is natuurlijk niet geschronken. die is natuurlijk blijven groeien. Maar gewoon de crypto-market crypto is gewoon uh, nog groter geworden. En uh, ja. Ja, wat zijn de grootste stijgers uh, van uh, andere cryptocurrency? Ja, over de afgelopen uh, 24 uur zijn er, uh, eens kijken, Bytecoin, nou, dat heb ik nog nooit gehoord, maar die staat nu al, dat dus de de grootste. Die is in de afgelopen 24 30 uur met 181 gestegen. Verder, Dogecoin is 23 gestegen. Dogecoin, oké. Okay. Dat was al ooit het sukkeltje van de, van de cryptocurrencies. Ja, <laughs> die, maar dit staat toch iets op, op nummer 14 hier. Dus, uh... Oké, okay, die nog beter dan de euro en de dollar bij elkaar. <laughs> <laughs> en ook die nieuwe coin-gnosis waar ik net een paar weken geleden over had, die uh, ja? op dit moment staat die op... 120 dollar, 107,77 euro. En dit is een paar weken geleden toen die uitgebracht is. Dat was 1 mei. Dat is hier rond de 50, 60 euro. Dus uh, ja. ja, voor zeg maar uh, verdubbeld. Ja, en ook de e die stijgt lichtjes, weliswaar. Want die is uh, ja, nog steeds van de 4 naar de 5 cent op weg zeg maar. Kijk, dat ja. uh, wordt Vrij Radio helemaal rijk. <lacht> ja, ja, ja. ja. Ik zie iedere donateur uh, aan Vrij Radio zie je dat ding ietsjes tegen. <lacht> ja, de goudprijs ja. die is uh, in een week tijd uh, gestegen van uh, rond de 12, 20 uh, euro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 Staatssecretaris Dijkspa, nou ja, die zouden we wel uh, verstand van hebben, die heeft volgens mij nog nooit echt de baan gehad. En uh, ja, dat zou dan een overg overgangsregeling komen. In ruil voor een soepele overgangsregeling voor een verbod op de wat minder vervuilende viertaxcooters, scooters van de milieuklasse Euro 2 en Euro 3. In ruil daarvoor zou, zouden ze dan uh, uh, de, de, de verkoop van uh, wat minder... Uh, want de, de meer vervuilende zouden dan meteen verboden worden. En uh, er zou dan een deal gemaakt worden, maar die lijkt niet van tafel te staan hier. En uh, de staat van overweegt nu om vanaf het komend jaar al het verkoop van scooters die niet te doen aan de laatste Europese emissienormen te verbieden ja, die bedrijven weten natuurlijk helemaal niet waar ze naartoe zijn, want er staat hier ook dat ze al scooters hebben ingekocht en uh, ja, dat, dat lijkt niet verboden te worden. En dan zitten ze met die apparaat opgeschreven, dan moeten ze die allemaal in de uitverkoop gaan doen om er op tijd vanaf af te komen. En nou uh, ja, dus er is van die over zegt, die, ja, dat kost wel ongeveer een ton of, uh, Dat ben je ook ja, ja. als ondernemer. Ja, als je dan afvraagt waar armoede vandaan komt, ja, dit soort beleid natuurlijk. Ja, dat uh, helpt niet echt mee hè. Ja, ze, ze willen het natuurlijk heel graag iedereen op de e-bike hebben. Nou ah, ja, dus en is iedereen op de fiets of lopend, denk ik. Ja, nou ja, de e-bike, uh, dat is dan uh, wat sneller dan uh, lopen, maar... Uh... Ja, maar er komt wel weer stroom, hè. Dus... Ja, maar goed, die, uh, die milieu die, uh, die vinden stroom... Uh, die denken vaak ook niet, niet, niet echt verder dan uh, zo lang is. Die denken, oh ja, stroom is uh, natuurlijk allemaal groen. Komt van de windmolen.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 En dus wat dat betreft uh, zou je in ieder geval de overheid uh, zou je een, een gebrek aan empathie kunnen verwijten. Dus uh, ja, dat het, uh, dit is heel schadelijk. Het gaat heel veel pijn doen. Ja. Ik, ik, denk, ik denk trouwens dat het gebrek aan protest wel heel erg veel te maken heeft met ik de mensen die informeren zich uh, heel slecht. Maar voor zover je informatie krijgt in de Nederlandse media hierover, zit het een en al propaganda natuurlijk. De NOS en uh, de, de, de, de, de de Volkskrant, het NRC, dat soort kranten die vinden het allemaal helemaal geweldig... ...en die geven er zo'n spin aan dat, uh, ja, dat het gewoon uh, geweldig lijkt. En uh, ja, dat, dat er allemaal van dit soort gevolgen aan zitten hebben... ...en mensen nog pas door, als ze ermee geconfronteerd worden... Uh, ...wanneer ze geen scooter meer kunnen kopen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dat ja. Uh, protest, uh, denk ik, dat er, da daar ook mee te maken heeft... ...dat er weinig protest is. Ja, ja dat denk ik zeker. Ik denk zeker dat mensen, ja, wat dat betreft... ...ook niet objectief worden geïnformeerd over... Uh, ...wat voor gevolgen dat, uh, dat, dat dergelijke...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 Ja, maar zo is het. Nee. Dan, uh, ja, te ja wat, wat, wat, wat ik denk dat, dat er ook zit aan te komen, wat je gewoon ook ziet, is al die overheidsmaatregelen. Dat mensen die ook best wel bereid zijn om oh, wat zonnepanelen op het dak te leggen, dat die op ene moment denken, ja, nu mag ik potje andori niet eens meer in mijn autootje van A naar B rijden. Uh,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 Als jij je wel laat ombouwen van man tot vrouw, om het even oneerbiedig te zeggen, moet je dat zo weten. Ja, dat gaat gewoon te ver nu, zeg maar. Van, ja, dat, welke, dat je wordt voorgeschreven welke woorden je mag gebruiken en alles is racistisch, alles is seksistisch.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 Albert Heijn, discrimineert op leeftijd. Hé, hey, uh, ja, jij noemde al politieke correctheid. Zat het een hier, je het. ik viel wel een beetje stel achterover van de berichten, ook al moet je daar eigenlijk niet meer van schikken. Maar, maar ja, je hebt natuurlijk in Nederland een uh, wettelijk minimumloon, wat wel fout is. Maar dan heb je ook nog een wettelijk minimumjeugdloon, Waarbij als uh, je 15 of 16 bent, uh, het wettelijk minimumloon... Uh,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 Dus dat heeft niks met discriminatie te maken, dat is gewoon naar de kosten kijken. En de overheid is degene die discrimineert, natuurlijk. Die, die stelt die nodig vast, niet alle rij. Nou, ik, ik vraag me af, is nou, denk je nou echt dat er iemand is op deze planeet van boven de twintig die nog wel vakken vullen? Nou, ik denk dat er genoeg <laughs> mensen zijn die gewoon zonder werk zitten, die dat maar wat graag zouden doen, dat ze dan weer werken. Ja? Maar, maar dat, dat maakt ik kans omdat het bent gewoon te duur is. Ik, ik die die hebben we op school gezeten, dat is al een jaar geleden of zo. Die was toen 21 en die werd eruit gegooid. Zijn contract werd niet verlengd bij de supermarkt als vakkenvuller, omdat hij te oud was. Maar wat eigenlijk, dat dus, was eigenlijk te duur. Ja, ja, Dit ja. het, uh, het wordt uh, de, de, de zaak waar het over gaat. Dit is een uitspraak van de rechter dat Albert Heijn uh, discrimineert. Nou, ze zijn niet op alle punten in het gelijk gesteld, uh, de, de aanklager. Dat was een bureau, iedereen gelijk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 En de rechter is ook van de overheid, dus ja, als uh, die, uh, dat bureautje gelijk wordt gesteld, dan kan je een wraakkiesverzoek indienen, toch? Dat zou in theorie moeten kunnen, want ze hebben verder <laughs> vrijwel geen inkomsten. Het uh, is allemaal subsidie van de provincie en van de gemeente Nijmegen en van nog een andere bron, ook subsidie. En uh, ja, dat is in principe gewoon een verkapte overheidsstelling. Ja, dat is gewoon partijdigheid, dus, dus daar kan je gewoon de rechter over raken. Ja, maar dat is natuurlijk ook uh, strafrechtzaak, ook wel, omdat het OM ook gewoon onderdeel van de overheid is. Ja, uh... ja, het hele idee van de scheiding der machten, een uh, fabeltje. Wat, uh... Ja, dat is natuurlijk een fabeltje. Ja. <laughs> daarom inderdaad, uh, de rechtspraak in Nederland is ook een religie. Hè? Je hebt wat mannen in jurken, hè? Dus uh, <laughs> dan heb je het al. <laughs> ja, er mannen in geprekken inmiddels, maar geen gek <laughs> Ja, precies.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 15 tot en met 21, of 15 tot en met 20, wat de meeste zijn.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 Zorg dat uh, de lasten voor hen omlaag uh, gaan. Want anders hebben we straks een leeg winkelcentrum. <laughs> Krijg krijgen we hier Californische toestanden. Uh. Ja, ik vind het wel uh, niet zo erg. Ik bedoel, uh, tenminste, ja, wel als het veroorzaakt moet worden voor, door een overheid ingrijpen. Maar op zichzelf, uh, als er geen winkelcentrum is, ja, als er niet genoeg vraag naar is, dan uh, stop. Ik koop zelf uh, ja, bijna nooit iets in een fysieke uh, winkel. Uh, eigenlijk uh, alles uh, doe ik op internet, zelfs boodschappen. In uh, nee, nee. ja, ik was laatst. Uh, in uh weer een keertes smart maakt en dan kijk ik en ja, zo. Dan uh, moet je alles zo gaan pakken en zo. En zo. Ja. Je kan niet meer klik, klik, klik, hè. Je kan je niet meer zomaar terugsturen als je het koopt. Uh, ja, dan pak wij lopen klikken, maar je wilde niet uit jezelf met het mandje. Control-F en dan uh, yoghurt in tikken, maar dat hielp niet. Ja. Um, nee, maar ja, dat is uh, veranderende tijden. En, uh, het is natuurlijk wel over het algemeen goedkoper om geen hele winkel in te richten gewoon van direct vanuit magazijn naar mensen. Te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 En de rechter bepaalt dat uiteindelijk, maar als je beledigd opruikt, dan heb je de grens vergeten. Dus wat hij eigenlijk beschrijft is geen recht, maar een privilege wat, uh, wat je krijgt van de overheid. Hè, dus deze man uh, weet niet wat een recht is, maar ja, dat was voor de meeste mensen in Nederland helaas. Ja, conform de Nederlandse grondwet heeft hij dan natuurlijk wel gelijk, hè? want... Uh, we in... Volgens de Nederlandse grondwet, wat dan een fot is, uh, hebben we helemaal geen rechten, maar uh, het is allemaal onder voorbehoud. Ja, maar de rechten komen natuurlijk niet van, van de grondwet. Ja. Nee, natuurlijk een natuurlijke rechten ja. hebben we het over, hè. Maar Echt. in ieder geval als je de, de logica volgt van de Nederlandse grondwet, dan heeft deze man gelijk. Ja, nee, dat is dat ongetwijfeld. Uh, wil ik, uh, wil ik tot het is een, een soort gratie, een soort gunst die je uh, van de overheid ontvangt. Ja, er zijn natuurlijk gewoon mensen in Nederland, heb ik wel eens meegemaakt in uh, debatten en zo, die gewoon zeggen van. Uh, zonder de overheid zou je helemaal geen rechten hebben. Dus, ja, dat is heel bijzonder. Dat is ook het gevolg van uh, staatsscholing natuurlijk. Hè. Dus uur... Uh, uh, uh, ...door de staat worden erin, je als kind, ja, dan ga je dat soort dingen gewoon... De overheid is een soort godheid... ...en dan ontvang je allemaal een soort... genadegaven Zoals het gewoon met het geboren in Nederland... ...en een soort eerste pinksterdag... ...dat de geest van de overheid op je viel. Je oh, nee, ontving allemaal rechten. Maar je moet wel de, de hele dag... Uh, ...halleluja roepen in het kerkje van de overheid... Je ademt CO2 uit hè, dus uh, en je <laughs> hebt impact zeg maar impact op de omgeving. Dus nou daarmee ben je al uh, heb je al een soort erfzonde, dan ben je schuldig. Ja. Uh, Want mensen ook zeggen ja, maar je hebt onderwijsgenoten, genoten op in de staat. Dus ja, dan moet je, dan, uh, daarom moet je ook belasting blijven betalen. Dus je dus, dus wordt al, je groeit al op met het idee van nou ik ben schuldig en uh, ik ben iets verschuldigd aan de maatschappij aan de overheid. En uh, ja, dat er inderdaad alles wat jij wat jij kan doen, wordt mogelijk gemaakt door de overheid. Alle rechten die je hebt, zijn langs de overheid. En uh, eigenlijk ja. moeten we gewoon elke avond. ...op onze knietjes uh, aan de rand van ons bed, uh, maakt <grijpte> <grijpte> Natuurlijk het Koningshuis, de Oranjes, die waren, zijn dan de Messias... ...die jou hebben verlost en jou het Nederlands staatsburgerschap hebben gegeven. Oh, dat wat, lief van ze. Je kan het helaas niet zien, dat er geen video doen, ...maar ik zit al twee minuten met mijn hand op maar ik ook. Ik ga meteen een vlogje zien als het <grijpte> Een te zwaaien.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 hij uh, haalt door elkaar uh, de eventueel onrechtmatige daad, mm -hmm. maar dan is het gelijk een criminele organisatie of zo. Dus hij, met andere is dat de woorden, als als als ik uh, als ik eens een keer door rood rijd, moet ik dan rood of zo.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 Letterlijk, ja. Uh -uh. Maar het is sowieso geen, ongeacht uh, eh, wat hij precies bedoelt, dat, dat zo'n man zich gaat uitlaten over wat hij er persoonlijk van vindt. Want dat lijkt me toch niet uh, taak van een hoofdofficier van justitie om zijn persoonlijke mening over geen stel uh, uh, aan de KRO-SCV uh, en duidelijk te maken. <laughs> dat staat er vrij om zijn mening te uiten. Hè, dat het recht uh, heeft hij natuurlijk. Hè, dat, uh, daarin wil ik hem niet lastig vallen, ondanks dat hij dat andere mensen wel doet. Maar het is wel een beetje vreemd, want dat zou binnen het systeem dan, wat er dan uh, is. Mij, ne maar dat het geen rol zou moeten spelen, dat zijn persoonlijke mening kunnen het vestal. Ja, klopt. En hij vermengt zijn mening in zijn functie. Dus daarmee yeah, is hij ook niet meer onafhankelijk en neutraal. Ja, ik denk dat hij zichzelf gewoon kind of als een soort hoogpriester uh, ziet ja eigen ja. weer de uh, eerste klas ja ja ja dus het, het waarschijn, waarschijnlijk is dat ook wat hij van zijn eigen beroep vindt zeg maar ook. ja waarschijnlijk denkt hij dat hij gewoon uh, zeg Ik maar ben, uh, ja bisschop in, in, in de kerk van de overheid ofzo. maar dat hele programma brandpunt is ook echt groot moraal Dus de programma houden uh, dus ja KRO ja. <laughs> toch of uh? en CV tot tegenwoordig dus samen ja ja, ja. Ze, ze zijn twee uh, de ene was protestant de ander katholieke omroep en die zijn nou opgegaan in de staatskerk ja ja, ja. De ontzuiling is eigenlijk gewoon een fusie geweest van uh, verschillende religies met de staat. Met de ja. <laughs> ja, ja. Okay. ja, maar we gaan nog even doen. Ja, ik weet niet, we zullen er nog iets aan toevoegen. Ja, uh, ja, we kunnen natuurlijk nog een, ook nog gaan hebben over wat Geen Stijl uh, allemaal te zeggen had. Ik heb niet zitten over het Geen Stijl, maar uh, ja, waarom wij je niet mogen vragen, wat zou je haar doen? Dus het, uh, huh. Er zullen ongetwijfeld smakeloze reacties op komen. maar. Uh, ja, die niet te horen, moet je maar niet geven. Uh, maar goed, als je in een libertarische uh, samenleving uh, iemand letterlijk zou oproepen tot een verkrachten van, uh, van een vrouw, dan ligt de grens. lastig onderwerp, kijk, je zou het zeggen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 Dat is ook een oproep tot uh, geweld, toch? Ja.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 Ja, dan Ik worden de ijsjes gekocht. Ijsjes verkopen in Kralingse Bos op een warme dag. Daar staat een fikse boete op. Toch gebeurt het tijdens de zomer. Wijkagent Reion Groeneveld waarschuwt, doe het niet. Er is eigenlijk een, uh, een interview in het dag op met deze wijkagent. Je krijgt een boete van minimaal 180 euro. Dus wijkagent Reion Groeneveld stellen. Hij kan niet duidelijk genoeg zijn. Het is verboden om ijsjes, gisdrank, snoepjes of wat dan ook... Te verkopen het bos, Toch gebeurt het veel tijdens zomer zoveel dagen. de zo levende luizing een kans schoon en ga met een karretje richting het park. Daar waar menig in Rotterdam van de zon komt genieten, is het goed geld verdienen. Maar laat dat nou net niet de bedoeling zijn. <laughs> In de APV staat dat het verboden is om te venten of te verkopen. De gemeente heeft besloten dat dit niet mag in het kaarsenbos, zegt Groeneveld. Toch gebeurt het ieder jaar weer En zelfs steeds meer. Ik wil nu echt heel duidelijk maken dat het verboden is. In het begin waarschuwen je nog maar. Je kunt niet blijven waarschuwen. Oh god, oh god, oh god. Sorry, daar zijn er 15 mensen die een procesverbaal uh, hebben gekregen. boetes kunnen tot honderden euro's oplopen. En uh, ja, maar waarom uh, handhaven is zo streng, vraag je af? Nou, er staat hier, uh, het is in de zomer ontzettend drukker. In het kruinse maar we willen nog enigszins de rust bewaren. Door die ene verkoper. Uh... Het is een stuk natuurgebied. Natuurgebied? Is geen natuurgebied, maar oké. Okay. Ja, zijn... nee, ja, je moet je even een keertje voor de gein gaan kijken bij het kanaal in het bos. Het is gewoon een park! Ja, ik ben uh, daar uh, een paar meter vandaan opgegroeid. Ah dus oh, oké, okay. gezellig. Ja, als iedereen hier van alles mag komen verkopen, wordt het een chaos. Dan kun je daar we hebben we een chaos. Oh, nee. en, en een troep, dat moeten we niet willen. Maar je zou kunnen denken van nou, mensen die wel op, uh, op de grond gaan, je kan je dan boemd, daar valt nog wat voor te zeggen. Maar nee, dan gaan gewoon iedereen verbieden om daar iets te eten. Uh, nou ja, dat niet. Want je. je kunt het ook gewoon meenemen of je kan het gratis weggeven. Maar alleen als je het koopt, dan is het probleem. En dan komt de aap uit de mouw. Daarnaast benadelt het de gevestigde horecaondernemers in een park. Die hebben het past van, als zonder bezoekers, een ijsje krijgen aangereikt. Opslaan en ijsje halen bij de betreffende gelegenheid is dan niet meer nodig. En dan zegt een van die ondernemers, John van Lenen, van Beach House Kralingen, ik stel een boycott voor, ik zou ook graag een karretje hebben en door het park rijden. Zegt de van Wenen. hij besteedt Beach House Kraling aan de ingang van het park. Maar ik krijg daar ook geen vergunning voor. Dit is het typisch... Uh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 en dan staat er ook nog, de wijkagent hoopt dat hij deze zomer geen boetes meer op tijd te schrijven. Mijn ervaring is dat sommige mensen donders goed weten dat het niet mag. Maar toch proberen met een snel wat je wel bij te verdienen. Dat vind ik ook zo mooi dat deze parasiet, die gewoon, uh, natuurlijk, uh, ja, alleen maar de staatsruis geeft in plaats van echt echte baan te zoeken, uh, gaat lopen afgeven op mensen die ondernemend zijn en die uh, denken, het oh, is een warme dag. Ik kan wel lekker op een strand gaan liggen, maar wat ik ook kan doen, is ik ga met een karretje naar het bos, ga ik lekker de hele dag aan het werk, een dienst aanbieden, producten aanbieden waar vraag naar is. Dus ik heb ja. er een leek, zonder, ik kom een ijsje bij ze brengen. En op die manier verdien ik zelfstandig wat geld bij. Daar, daar wordt meer gekeken door deze parasiet. Ja, ja en ik, uh, waar, de, waar, de, waar de uitzending mee begon, armoede. <laughs> ja. ja, je <laughs> ja. moet gewoon daar van uitkering gaan vragen in plaats van uh, zelf iets te ondernemen. Misschien de gas wel, die verkoopt wel uit de armoede komen. Dat zou zomaar kunnen, maar uh, ja, dat uh, moeten we natuurlijk niet willen met z'n allen.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 op Facebook. En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Misschien dat ik in de zomer een dagje daarheen ga, dan neem ik een uh, emmer met uh, ijsjes mee. En dan uh, moet je natuurlijk wel weten wanneer je gaat controleren zijn. En daar gewoon recht voor, uh, groeitjes en neus, uh, uh, gewoon gratis een ijsjes uit gaan delen. Ik bedoel, ja, dan, je koopt wat ijsjes. Uh, wat kost nou een pak waterijsjes? Uh, 3 euro voor twaalf ijsjes. Nou, ik neem drie van die pakken mee.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 Allereerst, het is geen, uh, de, de naam van het virus is geen ransomware, dat is het soort. Hè? Ja, is uh, ransom ja, betekent gijzelen. Deze die heet WannaCry. En die is uit een hele mooie naam door de NSC. Ja, dat ja, komt oorsprong vandaan. Hè. Het is de, ik denk niet dat de NSC hem uh, zelf de ruimte ingeflikkerd heeft. Maar uh, het is, uh, er was ooit een hack gedaan bij de NSC. En er uh, zijn een aantal uh, een soort digitale is toen uh, online gezet. En uh, ja. daar stond zeg maar uh, hoe je dus zo'n zo soort virus kon maken. En iemand heeft daar gewoon uh, ja, mooi gebruik van gemaakt. En dan precies volgens het handboek Huppa uh, dat virus in elkaar geflikkerd. Ja, de NSA die uh, zeg maar onderzoekt allerlei mogelijkheden om door beveiligingen uh, heen te breken. Ja, Iraanse uh, ja. kerncentrales bijvoorbeeld. Onder andere, maar ook gewoon bij computers van normale mensen en uh, software die iedereen gebruikt. Hè, dat is backdoor, uh, zeg maar, uh, niet de backdoors, maar gewoon echt exploits, dat ze dan exploits noemen. Dat zijn zeg maar gewoon ja, zeg maar, beveiligingslekken eigenlijk. Te, uh... En die kan dan te melden bij het bedrijf, bijvoorbeeld Microsoft of Google of Facebook of wat dan ook, uh, zodat ze het kunnen fixen.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 Vrijheid van de heersers. Ja. Dus, en uh, daardoor heeft het eigenlijk kunnen gebeuren. Mike Gezot heeft al gezegd dat het schuld is van de NSA. En ook uh, Edward Snowden heeft dat gezegd. Ja, ja. Je had er een mooie, mooie tweet over, inderdaad. Ja. Okay, um, heb wat gaat.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 deel van de overheid dat wil dat mensen daar veilig over gaan schaatsen. Dat <laughs> werkt gewoon niet. Mooie vergelijking, denk <laughs> ja, ja. Nee, goed. Uh, eigenlijk uh, alles wat wij nu net uh, besproken hebben... kun je ook nog even teruglezen in een uh, heel goed uh, artikel op uh, Reason.com. Libertarische magazine en dat heet, wij uh, even in het Nederlands vertaald... Uh, de overheid is de oorzaak en niet de oplossing van het uh, gijzelvirus. Ja, de link uh, staat dan in het artikel op fruitradio.com. Uh,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 De man van de papiersnipperaar, die uh, al die uh, aangif digitale aangiftes moest uitprinten en in een papiersnipperaar moest stoppen. <laughs> Ja, <gacht> dat is gewoon iemand zijn baan, maar dingen Ja... dingen dus, ja, ja. i en dan drie kwart in de vlubra dus gewoon. En dan vervolgens hebben ze iemand anders die zelf op gaat zoeken welke websites ze kunnen vervolgen want uh, ja... ja. ja denk, ze, ze moeten zich, ze moeten ook wat te doen hebben, hè? Ja, anders kunnen alleen maar niet. Inmiddels hebben we alle uithoeken van de neusgaten verkend. Ja, ik weet nog dat, uh, een aantal jaar geleden had je de het fenomeen der raamambtenaar dus mensen die maar ambtenaren die de hele harde raam te kijken. <laughs> en dan mensen wel helemaal het klagen van, uh, ja, dit en dat. En uh, dat ik een keer, ik dacht dat het op meer vrijheid was, maar ik heb hem later als geprobeerd op te zoeken en dan kon ik hem niet vinden. Dat was een column, uh, Ode aan de raamambtenaar. Dat ging er wel goed zeg maar. Ja, als die mensen alleen maar naar de raam zitten kijken, ja, dan is dat beter dan een normale ambtenaar. Want die kon kost ons alleen maar geld. Daar heb je er verder geen last van. Dus eigenlijk was het van, ja, wat plaag je nou? Weet je wel, het, even het feit dat iemand toch ambtenaar is, ja, dan is het beste wat hij kan doen, is dus de hele dag uit de raam kijken. Uh, nee, maar goed, de ne Nederlandse overheid schijnt dan ook nog niet genoeg uh, te doen aan cyberveiligheid. Joh, nou wees blij, zou ik zeggen. Ja, een AB-berichtje, dat ze eigenlijk uh, weer hebben goed <laughs> ja, is. Ja, uh, het is ook uh, wel ironisch dat ze vinden dat de overheid daar meer aan moet uitgeven. Terwijl de overheid juist de grootste bedreiging is van uh, cybersecurity. Omdat uh, bijna alle hacks en niet van je privacy en. Uh, dat, dat wordt allemaal gedaan door de overheid. Afluisteren van je telefoon, inkijken in, in je e-mail, dat soort dingen. Dat, de, de voornaamste uh, zeg maar dader daarvan is de overheid. Dus, het ontwikkelen ja, van een vi ransomware virussen. <laughs> nee, in ieder geval het mogelijk maken daarvan. Maar dus, het, het idee dat de overheid jou moet gaan beschermen tegen, tegen cybercrime, dat is uh, ja dan heb je ook uh, cognitieve definantie. Uh.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 Net zoals wanneer ze zich terugtrekken uit het onderwijs, dat ze bijdragen aan goed onderwijs. Ja, ja, het beste wat de overheid kan doen is zich helemaal terugtrekken uit alles. Helemaal goed. Ja, zichzelf opheffen eigenlijk, <laughs> ja. Het is jammer dat we nog een artikel hebben staan, want het zou een heel mooi einde van zijn. Oh, uitzien, ja, ja, ja. Nee, we gaan naar Zimbabwe. <laughs> en ja, dan ja, hebben we nog even ja. een agenda. Ja, ja. Op, we gaan naar Zimbabwe gaan, ze allen naar Zimbabwe. Hoera, hoera, Z Zimbabwe, het beloofde land. We zijn erbij. Nou ja, oh, ja Zimbabwe was in de jaren zeventig, was, was het zo'n belofte, weet je wel, dat is Venezuela, dat ooit was. En nu loopt ze altijd juichen over Scandinavië. Ik denk dat het volgende land is, als het gaat, Noorwegen, Zweden. Als ze, zeg maar, links de linkse kerken ergens over lopen te juichen, dan weet je dat het faillissement er aan zit te komen. Nou, wat sowieso opvalt, is in al die artikelen over Zimbabwe en over die griechtige Mugabe, daar komt nooit het woord socialist of socialisme in voor. Hij is in principe gewoon een socialist en zo werd hij ook vroeger aangeprezen, Er werd ook uh, volop, uh, zeg maar, uh, positief over hem uh, berichten in de ja, Bob Marley maakte er een uh, nummer over, hè? over, uh, over uh, Zimbabwe. Ja, die heeft daar uh, toen, toen de tijd toen uh, aan de macht uh, kwam, heeft hij daar een uh, liedje over gemaakt, kan ik wel even opzoeken. Ja.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 Maar dat heb ik toch niet, uh, dat heb ik zo nog niet. Uh, ik heb geen racistische idee. Nou, ja, zijn, er zijn, uh, zijn in ieder geval een aantal uh, vergelijkenissen. Uh, uh, en een van de vergelijkenissen die komt aan bod in het artikel, uh, uh -huh. dat is namelijk dat uh, Zimbabwe af wil van de dubbele nationaliteit. Ja. Ja, want uh, stel je voor dat mensen belasting uh, kunnen ontduiken, staat hier ook in het artikel. Dat is natuurlijk wel een van de redenen waarom het als libertariër goed is om meerdere paspoorten te hebben en waarom dat aangemodigd uh, moet worden. Maar uh, ja, ook een uh, goede reden waarom de overheid dat natuurlijk niet zo maar Voor mij mogen alle paspoorten gewoon verdwijnen.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 ik, ik heb ook mijn paspoort ergens opgeborgen. En ik, uh, ik heb niet vaak nodig, behalve als ik naar het buitenland ga. Maar bij de, de maar.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 Uh, Zimbabwe was een nummer van Bob Marley en uh, De song was uh, uitgebracht in 1979 op het album Survival Marley schreef het song in support van de Marxistische, Leninistische en Maoistische guerilla uh, beweging tegen de Rhodesische overheid In uh, de zogenaamde Bush War In support van uh, Robert Mugabe's uh, Overwinning Ja, ik vertaal het even uit Engels hoor, dus daarom dat het een beetje krom klinkt <laughs> Uh, nou ja, daar daarmee heb ik eigenlijk alles gezegd over het nummer. Dus ja, even een heel klein stukje naar luisteren. Toevallig uh, afgelopen week zie ik op Wikipedia uh, 11 mei, was de dat is Dat precies 36 jaar geleden dat hij... Uh, Bob Marley of... ja? Ja, Bob Marley, ja. ah, ja. Oké, okay, ja, gaat verder? Nee, dat was eigenlijk, uh, ik, ik heb er maar uit dat niet belangrijk ik Ja, hij maakte leuke muziek, maar af en toe was hij ook wel een beetje de weg kwijt, hè. Ja, ik ken uh, twee Little geloof uh, ik ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja, goed, ja, hij, hij bleek later, bleek dat ook in een documentaire wel eens over hem gezien, dat hij helemaal omringd was, uh, net als Martin Luther King en andere prominente activisten, die waren, hadden, die marxistische figuren hadden zich daar helemaal ingewerkt en die omringden zo'n persoon en die fluisterden allemaal... Uh, Dingen naar hem toe van uh, om een figuur alleen maar te beïnvloeden. Hè? Ja, het is ook wel een tragisch verhaal uh, hoe, uh, hoe hij is uh, overleden. Ja, kanker hè? in zijn voet. Ja, ze zou, het was in zijn teen. Ja. En, uh, ja, toen uh, dat zou hij al eigenlijk geamputeerd moeten hebben, waardoor zijn geloof. ...heeft hij dat niet gedaan. Ja, en ook omdat hij uh, was een uh, fanatiek voetballer en hij kon niet leven zonder voetbal. Uh, dat weet ik niet of dat, dat, dat zo is, ja. maar in ieder geval is hij uh, geweigerd om dat te laten doen. Ja. En toen is het uh, steeds verder gegaan en uh, aan de hand daarvan, uh, maar daardoor is hij het uiteindelijk overleden. Ja. Dus ja, het, uh, een tragisch verhaal en uh, ja, het eerste wat ik wel denk dan is uh, uh, Darwin Award, maar, uh, ja. Uh, <laughs> Ik vind het niet zo moeilijk om mijn terreur te Het draait niet, nummer is Zimbabwe. Zijn we even wat harder?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 ...dat media elkaar gewoon overkladden, hè? Ja, ja, ja, ja. Zonder zelfonderzoek te doen. Het valt me ook heel vaak op, dan uh, zie je het nu.nl... ...en dan hd.nl en pedagraal.nl... Ja. ...en dan zijn die artikelen wel grotendeels hetzelfde. Ja, ja, ja, ja. ja van die uh, Daily Mail uh, berichten, zeg maar. <laughs> daily Mail staat er vol mee. Uh, zeg maar, mm -hmm. Ja, zeg uh, maar, hondje in de magnetron, dat soort verhalen. Ja, het is trouwens ook een hoogst, hoor. Vrouw stopt een hondje in de magnetron omdat hij nat is geworden...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 en die, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb ook wel eens met zo'n zo zo uh, zo scammer uh, gemaild, hè? Zo'n scammer die uh, deze voor zijn een Prins en die wilde dan, uh, die had er miljoen en die wilde naar mij toesturen, maar daar moest ik wel 5000 euro overmaken. Je uh, Weet je wel, zo'n uh, 401 scam heet dat geloof ik.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 En toen zei ik doe het eigenlijk nog aan het eind volgens mij jij bent slimmer dan die gast van de Europese Centrale Bank. Uh, als dat zo is, zegt hij zo, ja, dan hoef ik die euros niet meer. <laughs> Ja, ik vraag me af of je binnenkort, net als in Zimbabwe, 100 miljard euro jullie te krijgen. Dus dat zal wel meevallen, maar ja, ja, ja. we zullen door blijven gaan. Ja, ja, ja. ja, goed. Ja. Maar ik denk dat we hier alles wel inmiddels over gezegd hebben. Hè? Ja, ja, misschien kun je het nummer van Björk nog even opzetten. <laughs> nou, het ging niet specifiek om Björk natuurlijk, maar om IJ IJ IJ IJslandse vrouwen. Uh, Björk, Björk, is, Björk is natuurlijk niet representatief voor alle IJslandse vrouwen, maar. Uh...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 Fleur Dekker. Dit is al af in de media geweest de afgelopen tijd. Onder andere bij het programma van Jeroen Bouw. Die gaat in debat met Singh. Ook Wel bekend hier bij Vrijdraad, ja, natuurlijk. Ja, Die komt meer uit VNL, moeten we zeggen, tegenwoordig. Forum. Oh, Forum, sorry. Oh, sorry. Sorry, Jennis. Dat vind ik niet leuk. Hoor je nou? ik had die twee al door de war. VNL, Forum. Het is zelf voor mij één pot op, maar.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 En uh, die bekend is hier bij Vrije radio. Dus uh, dat is op de, bij de Unie op de Mauritsweg 435 in Rotterdam. Woensdag 31 mei van half 8 tot half elf. Ja. Uh, de tickets uh, zijn beschikbaar op events.juwoorddemocraten.nl Dus uh, ja, iedereen die daarbij aanwezig uh, voor zijn, kan zich daar inschrijven. Maar de veiligheid, veiligheid staat erbij, is inschrijving verplicht. Dus die doe dat wel even als je uh, lastig maar het is wel gratis. Ja. Een inschrijving gaat natuurlijk via de website van de jonge democraten. Ja. Uh, even nog even Anna Fleur Dekker, want die zal binnen de Libertarische Beweging natuurlijk uh, totaal uh, onbekend zijn. Geboren in Blaricum, de gooise matras, op 28 april 1994. Dat is een dame die omschrijft zichzelf als een milieuactivist, veganist, intersectioneel feminist, uh, dat is helemaal niks term. Ja, dat zijn de welbekende Oppression Olympics. Oké, <laughs> oké. <Okay, okay. laughs> Als je nou een niet blanke man hebt en een uh, wordt het een wel blanke vrouw, wie is het dan erger uh, onderdrukt? <laughs> degene die niet blanke, degene die geen man is, En op die manier kan je dan voor de wedstrijd organiseren wie het meest, het slachtoffer is. En dat is dan de beste. Oké, ja, dan krijg je zo'n hele dikke pot, zeg maar, die geen man kan krijgen omdat het te lelijk is. Ja. En ze is ook nog antifascist. Anticapitalist? Oké, dan heeft ze helemaal geen kleren meer aan. Of het moet zelfgebreid zijn, denk ik. En dan komt het een marxist. Dus ze heeft ook nog geen hersens. Oké. Oh ja, maar ja. nog klaar. Hè? En dat verklaart misschien alles. Dus ze is ook nog journalist. Ja, zelfverklaard journalist dan. Oh, Oké, okay. ze heeft niet... Uh... Ja, dat weet ik niet uh, wat, ze, wat ze... Ja, kunnen, ja het dan kan dan ook doen, een hè? verklaring zijn. Omdat ze dan op de school van journalistiek heeft gezeten. Dan uh, word je ook zo, hè? Dan maak je toch geen journalist als je de opleidingen gaat.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 ja, ik denk niet dat die, ik denk niet dat ze allemaal van mij komen hoor. Ik denk dat, uh, nou, ik denk dat de evenementen op zichzelf al uh, magnetisch genoeg zijn om mensen te trekken.